Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Vanavond wordt bekend of de rechters in het proces Wilders worden gevraagd. Een verzoek daartoe is ingediend door advocaat Moskovic. Die vond vandaag dat een mijn moest worden begonnen tegen getuige Bertus Hendricks. Maar de rechtbank willigde dat verzoek niet in. Hendricks had volgens Moskovic gelogen over de reden dat Arabist en getuigendeskundige Janssen was uitgenodigd... voor een diner bij hem thuis, samen met rechter Schalken.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 See Skin. Je haast je 15... www.zfmzandvoort.nl